7 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Barcelona zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt... toen de politie een plein schoonveegde. Onder de gewonden zijn ook tientallen politieagenten. De politie wilde het Plaza de Catalunya ontruimen... waar al weken wordt gedemonstreerd tegen de hoge werkloosheid. Toen de betogers verzet boden, zette de politie de wapenstok in... en schoot ze met rubberen kogels. De Catalaanse autoriteiten willen het plein leeg hebben omdat voetbalsupporters er morgen naar de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United willen kijken. Radko Mladic mag aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag worden uitgeleverd. Volgens een rechtbank in de Servische hoofdstad Belgrado is hij fit genoeg om naar Nederland te komen. De advocaat van Mladic heeft drie dagen de tijd om in beroep te gaan. Mladic werd gisteren aangehouden en wordt verdacht van oorlogsmisdaden, onder meer in Srebrenica. Op Ibiza zijn vanwege een bosbrand honderden bewoners en toeristen geëvacueerd. De brand woedt over een breedte van zo'n 6 kilometer. Hij is woensdag ontstaan door een ongeluk bij een imker. Toen die een korf uitrookte, sloeg er een vonk over. De brand die daardoor ontstond, zou de grootste zijn... die ooit op het vakantieeiland heeft gewoed. Zo'n 500 brandweerlieden en 15 blushelikopters proberen het vuur te bestrijden. De brand op Ibiza is nog niet onder controle. Alberto Contador blijft de ronde van Italië beheersen. In de negentiende etappe met aankomst bergop... reed hij in de laatste kilometer naar de koploper Tiralongo. Aan de eindstreep gunden de Spanjaard zijn voormalige ploeggenoot de zegen. Steven Kruiswijk blijft het uitstekend doen in de Giro. Hij eindigde vandaag als zesde en staat nu elfde in het algemeen klassement. Contador staat onbedreigd eerste. Morgen is er nog een bergetappe. Zondag is de afsluitende tijdrit van de Giro. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt. En in het noorden enkele buien, maximum temperatuur is dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ANW-verkeersinformatie. Ah, de avondspits is eigenlijk zo goed als voorbij. Toch zijn er nog wel een paar uh, problemen op de weg, vooral door ongelukken. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Er staat voorknopend kruistonk drie kilometer file. Alle rijstroken zijn dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. De andere kant op loopt het vast door kijkers tussen Meersen en Maastricht, twee kilometer. Nog uh, wel één dagelijkse file waar eigenlijk niks gebeurd is behalve drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag Daar staat voor Hoog 5 vijf kilometer stil. De A7, Groningen richting de Duitse grens, is dicht nabij de afrit Westerbroek na een ongeluk. Je wordt daar lokaal omgeleid. De A28 van Utrecht naar Amersfoort, lange file tussen knooppunt Rijnsweert en Leus de Zuid, 11 kilometer. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de rijbaan is vrij. Verkeer richting Amersfoort kan nog wel beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit.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 Dit is Radio 1, Vpnro. Brands met boeken, Anton de Goede. Uh, Doorzettend en doorvoeren. Ja, dit is Brands met boeken. Welkom. U hoort het vandaag zonder Wim Brands, die vanavond ergens anders moest zijn. Maar gelukkig zijn onze gasten er wel en u hoorde ze al uh, door de tune heen. Welkom schrijver-biograaf Nico Keuning en welkom Emmanuel Kummer... eveneens schrijver, vertaler bovendien. En we hebben vandaag een onderwerp de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline... op een bijzondere datum, want het is 27 mei... en dat is de geboortedag van de schrijver, die overigens leefde van 1894 tot 1961. Een schrijver die de gemoederen nog altijd bezighoudt in Frankrijk... en zonder overdrijving kan je zeggen in Nederland ook want zijn invloed op de Nederlandse literatuur is aanwijsbaar. Daar komen we het komend uur zeker over te spreken. En de manier waarop er nu over hem geoordeeld wordt... zegt misschien ook wel iets over de tijd waarin wij nu leven. Maar ik loop vooruit op wat hopelijk komen gaat in deze uitzending. Laat ik beginnen mijn gasten te introduceren. Nico Keuning, je schreef boeken over Nederlandse schrijvers... zoals Bob den Uyl, Johnny van Doorn, de dichters Max de Jong en Jan Arends... Nu is er dan uitgekomen een boekje over Celine, Dat eigenlijk de directe aanleiding is. behalve dan die geboortedatum die we er een beetje bij hebben gesleept. voor deze uitzending. Boekje dat heet De Laatste Reis. en dat handelt over de periode. waarin de schrijver in ballingschap leefde. na de Tweede Wereldoorlog in Denemarken. Daar komen we allemaal over te spreken. Je begon eh, net te gelden als expert van Nederlandse literatuur. door die beschrijvingen van die auteurs die ik net opzomde. Werd Nederland te klein voor je dat je nu een Franse auteur ging beschrijven? Ja, dat hoort ook bij Hermans en Reven. Dat je in Nederland niet meer kunt, uh, niet meer kunt wonen. Slauwerhof zei dat trouwens ook al. Maar uh, ja, nee, het, het, het, het viel uh, op de een of andere manier samen. Een mentaliteit, een, een, een, een, onder, onder vrienden wat wij lazen. Dat Céline Reis naar het Einde van de Nacht zo'n geweldig boek was... Dus dat, dat heb ik uh, altijd uh, bij me gedragen, zou je kunnen zeggen. En in 1993 een reis gemaakt naar Frankrijk... en erover geschreven van Saint-Malo. En nu dacht ik, ja, ik, ik moet toch nog iets met Céline. Ook door Wilders en het racisme en alles wat er nu komt. En uh, ik dacht, ja, ik wil dat eigenlijk weten. Ik ben alleen maar een literair bewonderaar. En wie was die Céline nu werkelijk? En ja, dat staat nu in De Laatste Reis. Ja, en in dit boekje zeg je ook met zoveel woorden... juist nu is die problematiek en die geschiedenis van Céline... Be belangrijk om te behandelen, want het zegt ook iets over onze tijd. Komen we over te spreken. Mani Kummer, Ook jij en ik tutoyeren elkaar... en je zult ook Nico tutoyeren en vice versa... omdat je dat graag wilt. En je bent voor elke Céline-kenner in Nederland natuurlijk een begrip... omdat je in de jaren zestig al... Nico die had het over reis naar het einde van de nacht. Hebt vertaald Voyage au bout de la nuit. Um, ja, dat boek, daar, daar ben je alom voor geprezen. Niet alleen door ons, maar je hebt de Nijhoffprijs voor vertalingen voor gewonnen. Dat boek, ik heb um, vanmiddag nog even uitgeverij Van Oorschot gebeld... dat het sinds 1968 uitgeeft. Dat boek is nog steeds hun meest verkochte klassieke boek dat zij uitgeven. Oh, oh ja. Op dit moment. Dat wordt jaarlijks herdrukt. Oh. Dus, en in jouw vertaling. Wat, ja. he, ja, je zou zeggen, het had best hervertaald kunnen worden. Met heel ja, veel boeken gebeurt dat. Betalen. Ja, en ik ben het niet eens. Um, <kwijden> misschien was jij ook dé aangewezen man om Céline te vertalen. Uh, van oorsprong ben je half Frans, half Nederlands. Je hebt een Franse moeder, moeder en een Nederlandse vader. Je bracht je jeugd gedeeltelijk door in Indochina... en gedeeltelijk bij een oom en tante in Nederland... om daarna dienst te nemen in het Franse koloniale leger... Uh, ja, je hebt wel eens gezegd dat dat boek Reis naar het einde van de nacht... waar heel veel slang in voorkomt, Frans, slang, argot heet dat, hè... Uh, dat jij ook heel veel van dat taalgebruik in dat koloniale leger hebt opgepikt. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, het is niet zoveel slang, hoor. Het is echt wat een gesproken Frans. Mm -hmm. Dat is een heel interessant, namelijk. Je hebt geschreven Frans. Academie Française, leert iedereen op school. En dan heb je een gesproken Frans dat je nooit mag gebruiken. En Cunove, de grote Franse schrijver is... die leerde ineens dat schoen geen soulier was, maar pomp. Begrijp je? En uh, ik zeg... Ik, ik, ik, ik begrijp je niet, hè? Je traf que en En dat is het eigenlijk. En allerlei woorden en termen is in het gesproken Frans gewoon anders. Het is geen slang... Nee, wat echt argo, dat is dieventaal. Dat zijn dieven die onderling gebruiken om niet begrepen te worden. En er zitten natuurlijk wel argo-woorden bij Celine, maar niet overdadig. En zeker niet in zijn voyage. Een voyage is vrij klassiek wat dat betreft. Nog altijd is dat boek dus leverbaar bij Van Oorschot: De Reis naar het Einde van ja? de nacht. Krijg je daar nog royalties voor? Ja, ja, nou, ik, ik, ik heb er niet zoveel zin om daarover te praten, want dat is. Waarom lachen jullie? Ja, ik weet niet waarom ik moet lachen, maar. Ja, dat is een beetje een rare zaak. Ik moet zeggen, uh, hij heeft mij, de oude van Rooschot, die nam mij in zijn armen en zegt: Jong, jij begrijpt wel dat geld, dat heb ik nodig ervan, hè, want daar moet mijn uh, uitgeverij van leven. Jij vraagt toch niet royalties? En ik was een. Eigenlijk, een, ja, het is zeer helemaal niks en ja, prima. Maar ja, tot, na, na, na een tijd toen zo verkocht, denk ik, godverdomme Maar de zoon, en dat vind ik echt, dat moet ik even... Wouter van Oorschot? No, ja, die is naar me toegekomen, zodat het is natuurlijk niet in orde. En ik geef je de helft nu van de royalties. Hoef je niet te doen. Nee, nou, chapeau dus, dus. Ja, dat moet ik zeggen hoor. Overigens heb je, naast dat je dit vertaald hebt, heb je... Uh, letteren gestudeerd, je bent hoogleraar Franse taal en letterkunde geworden in Leiden. Nee, ik ben niet hoogleraar, ik ben medewerker geweest... algemene literatuurwetenschap in Frans. Want je hebt ook een studie geschreven, dat was geen proefschrift... over ja. ideologie en literatuur? Ja. Ja. ja. Oh, je bent wel gepromoveerd? Ja. Oké, okay. ja. hebben we hier nog uh, ja, jongens, schandaal zo niet. meteen. <laughs> Nadat je met de FUT bent gegaan, heb je onder meer twee romans geschreven... en in 2006 het boek Céline, een briljante boef. Uh, dus dat is een paar jaar geleden. Dat boek, daar heeft Nico trouwens ook weer dankbaar gebruik van gemaakt. Jullie zijn dus allebei twee publicisten over, uh, over Céline. We gaan luisteren dit uur naar jullie... om te horen wie Céline was, wat hij heeft geschreven... wat hem geliefd en gehaat maakte. En ik hoop dus vooral een lijn naar nu te kunnen trekken. Allereerst, voor mensen die nou nog nooit van Louis Ferdinand Céline hebben gehoord... wie was hij, Nico Keuning? Céline was een... Uh... Heel ambitieuze jongen, en die in zijn, vanaf zijn jeugd, ik heb het gevoel, uh, ge, gepest is, uh, niet vooruit kwam zoals hij wilde. Boodschappenjongetje, en uh, dacht het leger: daar kan ik mijn kans uh, uh, slaan, daar kan, daar kan, daar kan ik uh, iets worden. We hebben Dat het was... nu over voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, voor de Eerste ja. Wereldoorlog. En uh, dat, dat leger, dat, dat, dat, dat is eigenlijk een, een verlengingstuk gebleken van zijn, van zijn jeugd. Want tussen die uh, rouwdouwers in militaire dienst werd hij natuurlijk afgeknepen. Dus daar werd hij uh, vernederd. Hij was zelfs bang voor paden, terwijl hij bij de cavalerie kwam. En uh, hij uh, uh, ja, zag daar natuurlijk uh, een, een mannencultuur, schelden, uh, vloeken, uh, vernederingen, een rauwe wereld. En hij kwam in de Eerste Wereldoorlog terecht... Ik denk dat, dat de ervaringen in die Eerste Wereldoorlog... en alles wat er aan vooraf is gegaan... dat dat zijn schrijverschap heeft bepaald, althans de inhoud. Hij is een getalenteerd schrijver, dat, dat, dat ben je geloof ik wel bij geboorte. Dat komt er op een moment uit. Maar de manier waarop hij schrijft en de taal, de stijl en de inhoud vooral... Ja, dat is een, een, een zo'n negatief, maar zo'n realistisch, droevig, prachtig, geweldig mensbeeld... Daar kun je gewoon niet omheen. En ik denk dus dat het hele leven van hem... dat dat uh, uh, bepaald wordt door de Eerste Wereldoorlog... zijn ervaringen, dood en ellende. En dat hij daarom ook arts is geworden, want hij was ook arts. En dat hij vanuit ja, twee kanten. De goede kant, de gewetensvolle arts, eh, de schelder, de vloeker... die ook eh, ja, een, een, een literator was, een man van de Franse cultuur... die geen rassenvermenging wilde. En eh, de joden die hem op allerhande manieren dwars hebben gezeten. Nou ja, dat heeft weer geleid eh, tot racistische uitspraken... en tot antisemitische uitspraken. Dat is hem uiteindelijk eh, noodlottig geworden bijna. Hij is niet geëxecuteerd, maar gevlucht nou ja, dat is eigenlijk de tweedeling in zijn leven. Arts en schrijver. De pamfletten racisme, antisemitisme veroordeeld. Uh, zes jaar uh, Denemarken, daar is, gaat mijn boek uh, over... En uh, de prachtige literatuur, overweldigende literatuur... wereldliteratuur beïnvloed, mag ik uh, denk ik wel zeggen... Hmm. Uh, een steen in de, in de vijver van de, van de wereldliteratuur, Anti proest uh, we het net over uh, zijn taalgebruik. Ja, en dat is de fascinerende tweedeling van een groot schrijver. En ja, ook een, een, een, een, een om het met zijn eigen woorden te zeggen... een grote klootzak. kummer acht romans... Vier pamfletten, een toneelstuk, enkele balletten. En de kernwoorden bij Céline, nihilisme. Passivisme ook, want ja. na die Eerste Wereldoorlog... zou hij ja, ja. dus heel pacifistisch zijn. Misschien ook wel ironie, humor, want dat zit ook in die boeken. Heel sterk, ja. Gevocht in de Eerste Wereldoorlog dus tegen de Duitsers. Na de Eerste Wereldoorlog. een Beetje als een held daaruit naar voren gekomen, is het niet? Ja. En het probleem dat hij op een gegeven moment... Uh, tussen 37 en 41 rabiaat antisemitische werken ging schrijven. En dus daardoor altijd een ongemakkelijk gevoel zou geven voor de mensen die zijn boeken zo waarderen. Ja. Dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag wat mensen bezighoudt. Is het niet? Ja. Wat is jouw antwoord daarop geweest? Wat is jou, hoe, hoe zit dat in jouw nou, hoofd? Kijk, er is, <coughs> er is een, een breuk bij hem geweest. Dat heb ik geprobeerd trouwens dat is uit te zoeken, maar ik ben er niet echt goed achter gekomen. In de jaren 36. Toen dus uh, uh, Waiterke -to uh, Morgredi uitkwam. En uh, daarvoor was hij helemaal niet antisemiet. Hij was een groot bewonderaar van Freud. En hij is naar naar, naar Zwitserland geweest. Naar allerlei Freudiaanse uh, psychiaters. En heeft heeft ermee gesproken enzovoort. En je kunt zelfs zeggen dat de invloed van Freud op zijn twee eerste romans aanwezig is. En ineens is dat ongeslagen. Waardoor? Ik weet het niet. Ik heb het geprobeerd te achterhalen. Uh, is het geweest omdat hij dus negatieve kritieken vond van uh, Morgenkrediet? Werd goed verkocht werd? Uh, is het dat hij uh, dwars is gezeten op zijn werk? Uh, er kwam dus een Joodwet directeur en zo. Dat, dat, dat viel hem niet. Uh, ik weet het absoluut niet. Maar daar is een breuk gekomen. En daar is, daarna heeft hij een vreselijke tijd gehad voor de oorlog. En na de oorlog hoef je niet eens over te hebben. Ik wil even nog een opmerking maken over zijn jeugd. Weet je, zijn jeugd was helemaal niet erg hoor. Hè? Hij was een verwend jongetje in een Frans gezin met één kind. Het is een typisch Franse stad, hè. Die mm -hmm. gezinnen met één kind, daar worden ze verwend als de pest. En zij wilden, koet koet hem, een, een, een, een, hoe noem ik weer, een... Uh, een, baan, een man maken van verkoop. Want dat was die moeder toch ook en die vader? Ja, die vader is zeker verzekerings... Precies, ja. Want die is okay. intelligent, natuurlijk had hij in een middelbare school moeten gaan en ja. artsen studeren. Dat laten we wel zeggen. Ja, maar het was natuurlijk wel een, een, een, een middenstands. Uh, nee, bedoel... heb je maar gelijk. Nee, dat, dat en, ook niet en al... Hij had natuurlijk enorme ambities. Tuurlijk, dat, maar dat ben ik met je eens. Maar, maar hij was thuis ontzettend verwend eigenlijk. Ja, want ja. Dat, want dat, dat komt er niet uit. Maar ik heb het eens uitgezocht, nou, inderdaad, joh. En dan dat leger vind ik ook prachtig. Want daar heb je voorkomen gelijk. Wat hij zegt, hè? Dus. Maar op een zeker moment heeft hij daar ook zijn weg in gevonden. Ja, he, de ja. trotse cavalier met, uh, met, met zijn helm, he, zijn kask. Uh, ja, he, Céline was eigenlijk, kan je toch wel zeggen, de man van twee grote boeken. Ja. Reis naar het einde van ja. de nacht, vuistdik boek. Dat gaat over de ervaringen van een man in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Moor à Credit, de andere titel die je net ook noemde. Ja. Uh, dood op afbetaling in Nederlandse vertaling. Of dood op krediet, ook wel vertaald. Ja dat gaat over zijn kindertijd. Ja. En uh, over de kindertijd waar jij nu een beetje aan refereert. Want er zitten natuurlijk enorm veel autobiografische elementen in. Ja, dat is een discussie. Dat mm. wil ik, dat wil ik met ja, graag ja. met Nico erover hebben. Dat is een discussie. Ja. Ja, um... Nou ja, dat is natuurlijk uh, bij, bij Céline uh, heel moeilijk, hè? Uh, Goed, liegen, zo, ja. Uh, ja, de, de leugen, ja. dat is een heel belangrijk gegeven. En ook het draaien, maar daar komen we nog wel over te spreken. Ja, precies. De recht, recht, sprake, zo ja. maar hij is een enorme draaier, een fictie. Hoe hij aan zijn onderwerpen komt en dan gaat werken, dat is heel interessant. Ja. Ja. Dat, ja. Eigenlijk ja. praten jullie natuurlijk al een heel leven over Louis Ferdinand Céline, of niet? Nou, hey, heel mijn, veel, ja. He, mijn herinnering, uh, in het café vroeger uh, <laughs> op de middelbare school begon het eigenlijk... Eigenlijk al. Ja. Die schrijver fascineerde veel mensen. Oh ja? Jawel, ja. natuurlijk. En ik sprak dus Marijn de Boer, redacteur bij Van Oorschot vanmiddag. En die zegt, natuurlijk, Céline, uh, ja. dat vertegenwoordigt tegenwoordig weer. Dat heeft ook zo'n enorm... Want ik heb nu, uh, Reis, uh, in, in, in jouw voortreffelijke vertaling uh, gelezen... en ik heb ook helemaal niet het gevoel uh, dat het een... een, een, een, een, een uh, een, een tijdgeest of, of, of iets oproept dat je denkt: ja die vertaling dat, dat, dat kan nu niet meer. Nee, ja, ik vind het erg prettig. Als dus de, het, is, uh, het is uh, erg, erg goed. Maar dan heb je voortdurend de neiging, wat wij vroeger ook hadden, om te citeren. He, dus ik wil <laughs> voortdurend mijn vrouwen. Ja, nu heb ik uh, wel even genoeg <laughs> van Céline, maar elke bladzijde bijna vind je iets dat je denkt: wat is dit ongelooflijk goed? Ja. En dat is die ja. dwingende... Zo zit ja. de wereld in elkaar. Ja, dat ik ben met dat, vind, dat ja. staat op ja. elke bladzijde. Ja. Nu is het 2011. Geboortedag van Céline. Betekent deze dag iets in Frankrijk, denken jullie? Nou, dat is aardig om, om, om die vraag te stellen. nu heb jij iets uh, met de vrouw? Ja, Frans, je weet uh, dat, dat, ze, dat ze niet willen herinneren. Hè. Daar zit landsman achter en zo. En ik moet je zeggen, nou ja, dan krijgen we dat eeuwige discussie... wat vind je ervan? Ik ben daar erg dubbelzinnig in... Het is natuurlijk een klootzak. Als mm -hmm. je zijn uh, uh, pamfletten leest en zijn correspondentie, ja, daar word je toch niet beter van. Dat er mensen zijn die dus in een kamp hebben gezeten of hun ouders kwijt zijn, die van die man niet willen horen, ja, moet ik daar zeggen, dat, daar kan ik me ook wel een beetje inkomen. Aan de andere kant, en daar, dat is wat ik met jou graag over wil hebben, is voor mij absoluut verschil tussen de vent en zijn fictie. Ja, ja. Maar, nou ja, nou je, vind, je moet het ook niet, niet verzwijgen, want ik vind het ook heel slecht. Ja. He, stel dat je, dat je Multatuli om zijn verdedigende kolonialisme in die ja. tijd... want hij ja. werd altijd geprezen dat hij mededogen had met, met, met de inlanders. Ja. De Indische, maar het moest wel uh, dat, dat leeghalen, dat uitbuiten... dat moest wel vooral in stand blijven. Ja. En dat was altijd ook weer de discussie over Multatuli. Ja. En dat zit natuurlijk ook in, in, in, ja. in Céline. Jij schrijft, Nico, in 1992 werd Céline subtiel gerehabiliteerd... door zijn huis in Meudon op de monumentenlijst te zitten. Maar in 2011 zijn de tijden veranderd. En inderdaad, nu minister van cultuur, Frederik Mitterrand, die heeft geschrapt de viering van Céline's 50ste ja, sterfdag. Dus kennelijk is er nu een andere wind aan het waaien en kan dat opeens niet meer. Ja, nee, ik denk ja. dat het echt het gevolg is van, uh, van een. Uh, kijk, als je gaat schrappen, gaat zwijgen, dan is er een taboe. Ja. En er is nu een heel groot taboe in Europa over uh, immigranten. Juist. En dat is ja. gewoon precies wat ja. uh, Céline uh, heeft gevoeld. En uh, Knut Hamsen op een, op een uh, bepaalde manier ook. Knut Hansen, een Zweedse een Noorse schrijver die ook ja, de boek staat ook, als foute auteur. Ja, en ook in die periode mm -hmm. uh, voor een, uh, een Europa was... Met, met het idee meer vanuit een Europese literaire culturele uh, achtergrond. Dus de eenwording van Europa vanuit de cultuur. En geen vreemde invloeden. Hè. Ja. En dat geldt uh, voor, uh, voor Céline ook. Maar... Ik vind dat je uh, dat allemaal juist moet laten zien. Je moet Céline eren om zijn literaire werk. En je kunt ook laten zien wat zijn gevaarlijke, foute kant is. Want met die krachttermen, ja, dan kom je heel dicht bij Geert Wilders. Dat zijn gewoon soortgelijke ja, uitspraken. Oh, dat vind ik heel juist wat je zegt. want Je kunt, je kunt zo Wilders invullen in uh, uh, pamfletten. Daar waar hmm. staat Joden, als je daar Wilders invullt... Maar dat begrijp ik niet, want dan zou je toch zeggen van... ja, er worden nu juist allerlei grove termen gebruikt... ook in de Franse politiek, nieuw rechts komt op... dan zou je juist zeggen van... misschien komt er dan juist extra waardering voor Celine. Als je zegt... Ja. Dat refereert eraan. Ja. Toch? Maar ik denk dat, uh, dat ze dat uh, Le pen of die de mensen niet lezen. Of uh, dat er in Frankrijk ook iets helemaal mis is. Wat, waarom uh, heb je helemaal geen uh, verdedigers? Daar zijn wel verdedigers. Alhoewel die uh, soms niet eens meer uh, vanuit ja, Frankrijk zo, komen. Die, of, die verdedigen, ja die Aliot bijvoorbeeld. Nou, die ja, verdedigen. precies. Maar, en ja. en, en François Marchetti in, ook, ook in Denemarken en ja. in Parijs dus een beetje dubbel. Maar ja. uh, laatst in TV zijn uh, Monde. Dan zie je allemaal mensen die het alleen maar over de literatuur hebben? Ja, ja. dat zijn de mensen. Nou, en, en, en zelfs de Figaro, een heel nummer gewijd aan, aan Céline. Ja. Maar en, er zitten en, dus dan vier uh, celine kenners en een ja. acteur, maar allemaal vanuit de literatuur. En niemand zegt eigenlijk iets over de racist en de antisemiet. Wel dat iemand zei, dat vind ik ook wel groots... nog voor Karel van der Dreven, met mea culpa... dat uh, in tegenstelling tot uh, Gide, uh, Céline al in 1936 zei... dat het, uh, dat, dat communisme gewoon bedrog was. Ja. En dat was wel een uh, profetische uitspraak toen. Zeker mm -hmm. toen. Laten we luisteren naar de stem van Céline, want die ja. hebben we ook. Uh, er zijn op uh, YouTube geweldige filmpjes van hem te zien... Uh, en we, we laten deze uitzending we laten hem even horen. Uh, ik vraag de technicus te starten. C'est vous, votre premier bacho. oh la main. Dans le voyage au bout de la nuit. Votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique Oh ouais, non ça c'est c'est l'imaginaire. Vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par J'avais un certain goût. Uh, aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors uh, un peu con. Alors, c'était toujours uh, l'histoire de. Je voyais ça flamboyant. Uh, du me paraissait quelque chose de un Votre héros du voyage Bardamu découvre la guerre par la peur. Mm -hmm. On a dit vous que vous n'étiez pas courageux. Ja, tot zover, eventjes. Dit is uit een lang interview dat hij uh, afgaf in, uh, in 1959 na de oorlog in zijn woonplaats Meudon. Interviewer was Louis Powell. Kennen jullie dit? Waar ja. ging dit over? Nico, hoorde jij het verstond? Ja, nou, twee je het, het over. Ik, ik heb het ja gehoord, maar dat is ook alles. Ik weet echt niet hoor. <laughs> maar, maar, maar misschien is het heel. Het aardig, is wel goed die geagiteerde ja? toon die die heeft en dat ze het kijk, wel eens over het deuntje van Celine. maar je hoort dat het. Ja. Ja. Ja. Maar ja, je kon ook geen gesprek met hem voeren. Dat heb ik nee. nooit uh, nee. <laughs> meegemaakt, maar ik heb natuurlijk uh, gelezen ja. van mensen die hem spraken in Denemarken ja. en ook Milton uh, Hindus. Hè. Ja, en en uh, dat hij ook uh, kwijlde en, en vloekte en schuimde en gewoon een Monologen, hè? Geen, geen dialogen, geen gesprekken. Nee. Maar het is een aardig, heel kort stukje mm. uit het laatste uh, interview dat hij heeft uh, gevoerd in 1961 met uh, André Parinot. Er zijn ook prachtige beelden van te zien op, uh, op YouTube. En uh, dat is nou typisch uh, Céline. En dan, het uh, zijn hele werk, wel uh, gefictionaliseerd... Ja. maar leunt heel sterk op zijn autobiografie. En dan uh, zegt hij Parinot, je wilt me dus beslist laten geloven... dat er in uw boeken niets van uzelf is terug te vinden... Ah, helemaal niets. En dat vinden ze allemaal niet waar. En dan zegt die Parino, en als iemand nu eens tegen u zei... dat u wel degelijk te herkennen bent in uw boeken. Wel, nee, ze herkennen helemaal niks, maar kloten. Uh, nou, dat gaat dan meteen zo door. En Dat ja. is zoiets ja. dwars alsof ja. ook niemand dat gebied van Céline binnen mag. Hè? Ook dat geestelijk nee. terrein niet. Hij schermt het af en hij ontkent eigenlijk voortdurend dat het over hem gaat... Dames en heren, wij praten met Nico Keuning, schrijver van De Laatste Reis... over de Deense jaren van Céline in Ballingschap, 1945-1951. Daar komen we zo over te spreken. Andere gast is Emmanuel Kummer, de man die Reis naar het einde van de nacht uh, vertaald heeft. En die een jaar of wat geleden Céline, een briljante boef, heeft gepubliceerd. Een studie over... Céline. En je hebt een boek, ja, dit is je eigen boek, Mani, dat ligt voor je neus. En bijna op elke bladzijde zit een geel velletje. Ja, nee, maar het is al van, van jaren. <laughs> Want als je te veel van die gele plakkertjes in je boek plakt, dan... Dan heeft... weet je ook niet wat het is. Ik ben het volkomen met je eens, <laughs> ja. Wat zit je nu op je hart? Wat, wat denk je nu? Zo, we zijn nu halverwege de uitzending van... Ik nou, wil nee, over vertellen. Te er zijn een aantal problemen bij Celine die ik erg interessant vind. Het is mm. namelijk uh, wat ik al gezegd heb... Van de scheiding tussen schrijver en uh, dus de persoon zelf en de fictie. Uh, ja, die moet je toch proberen aan te houden. En hij, hij is ja, juist een auteur bij wie het moeilijk is. Neem bijvoorbeeld Féry van hem, hè? Dat is werkelijk een heel uitzonderlijk boek als je het leest. Dat zegt hij is een roman eigenlijk. Hij noemt Feerie, dat is de aanleiding van vroeger, maar doet er niks toe. En als je het leest, ja, dan herken je allerlei figuren erin voorkomen en wat er, wat er gebeurd is enzovoort. Dus dan is het eigenlijk al ineens meer fictie, dan is het toch ook weer zijn eigen leven. Mm -hmm. En dat maakt bij hem vaak moeilijk om fictie te scheiden van zijn persoon, begrijp je? En mijn bezwaar is bijvoorbeeld tegen, tegen uh, uh, biografieën: is dat ze toch toch proberen een, een, een sprong te maken van de man en het, het over zelf. Maar ja, bij Celine, daar zit je gewoon met grote moeilijkheden, vind ik hoor. Nou, je kunt het wel uh, aflezen uh, aan, aan het verschil tussen zijn brieven en, uh, en zijn literatuur, zou je kunnen zeggen. Uh, tenminste, ik heb wel een paar voorbeelden uh, in, het, uh, in, uh, in het boek uh, opgenomen... dat hij uh, schrijft over zijn verblijf in de cel in, uh, ja, in de ja, Vestervenksel ja. in, uh, in uh, Kopenhagen. Ja, ja wat in het kort moeten we zeggen... hij was dus de man die vocht in de Eerste Wereldoorlog... die daar bijna als oorlogsinvalide uit tevoorschijn kwam. Die daar trots op was, die toen ging schrijven... zijn romans heeft geschreven, ook bekend werd... Hè? En in de jaren dertig begon met antisemitische pamfletten te schrijven. Die werden ook uh, op brede schaal verkocht. Ja, gretig gelezen door gretig de Fransen die hem nu veroordelen. En in de oorlogsjaren uh, zat hij dus in Frankrijk... En daarna was hij dus zijn leven niet zeker. Want Robert Brasiak is geëxecuteerd. Zijn uitgever Robert de Noël is in zijn rug geschoten. Die is door het verzet vermoord. Het werd hem te heet onder de voeten. Dus hij is in 44 juni vertrokken. Hij is eerst naar Duitsland gevlucht. En later is hij in Denemarken terechtgekomen. En juist die periode, Nico Keuning, heb jij nu behandeld in dit boekje. Jij bent zelf naar Denemarken gegaan. Was dat nou een soort bedevaart, zal ik maar zeggen? Uh, je je, je, je schrijft ergens dat je dan de deurknop opendoet... van een huis waar hij woonde en dat dat een soort magisch moment is. Uh, dat staat je helemaal vrij om, om, om, om dat als beweegreden te hebben. Of was er ook nog iets wat je echt wilde uitzoeken daar? Ja, ik wist uh, wel dat hij in Denemarken had gezeten... maar ik, ik, ik wist niet waar. En ik... ik... Ik vind het altijd uh, uh, uh, uh, ja, belangrijk om naast wat ik allemaal uh, heb gelezen... om op een bepaalde plek te zijn waar die schrijver heeft, uh, heeft gewoond. Een gevangenis of, of, of een huis of een adres. En dan raak ik uh, heel erg uh, in de ban. Uh, op de een of andere manier dan wil ik alles weten. En, uh, en, en daarmee leer je ook dat je bijvoorbeeld die huizen... die, die hij beschrijft van het landgoed van zijn advocaat Mikkelsen ongetwijfeld zijn leven heeft gered... door daar zes jaar lang te protesteren, uh, rechtszaak te voeren tegen die Fransen. Want maar, de Fransen die drongen aan op zijn op uitlevering. uitlevering ja. Op een gegeven moment werd duidelijk dat hij daar zat in Kopenhagen. Ja, en na negen maanden na aankomst is hij gearresteerd... en naar de gevangenis afgevoerd. Daar heeft hij achttien maanden gezeten. En, uh, nou ja, bang voor, uh, voor zijn leven. De communisten die, uh, stonden daar voortdurend op de stoep. Want die hadden... We gaan zo meteen komen we terug bij de communisten... Ja. na de verkeersinformatie. <laughs> Er staan nog een paar files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... twee kilometer voor knoopend Muiderberg. Verderop voor knoopend Diemen, twee kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, twee kilometer bij Hoofddorp... door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd bij Nieuw-Vennep. Daar zijn drie rijstroken dicht en dat veroorzaakt twee kilometer file. De A7 van Groningen naar de Duitse grens die is helemaal dicht... bij de afrit Westerbroek door een ongeluk, daar wordt u omgeleid... En nog een file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Nico Keuning, je was aan het beschrijven hoe Celine in Kopenhagen zat. Ja, hij dreigde die... af te dwalen. Het is goed dat er even verkeersinformatie <laughs> ja. kwam. Maar, uh, maar hij, dan, uh, dan merk je dat, uh, dat nou, die, die denen... Hè, die worden natuurlijk allemaal uh, in een hoek uh, gezet... en op zijn bekende manier. Uh, en dat het allemaal zo lelijk is, die, dat landschap, die mensen. En dan zegt hij, oh, ik kijk gewoon niet. Hè. Het is gewoon ja. te erg om naar te kijken. Terwijl die mensen hebben hem aan alle kanten beschermd. Maar ook dat hij daar de indruk wekt dat hij in hutten leeft, dat er nauwelijks een dak op zit... dat min 20 graden is. En dan is, heb je echt Celine zoals hij in zijn boeken is. En dan heb je prachtige beschrijvingen um, uit VRI... Over, over hoe hij daar zit... Uh, en hoe verschrikkelijk het is. Terwijl hij dan in die brief zegt, ja, die bewakers zijn uh, bijzonder aardig. Ik krijg de kranten en ik probeer met woorden boeken. Uh, Lucette mocht op bezoek komen. Die nam ook allemaal boeken mee. Ja. Dat was eigenlijk uh, best uh, schappelijk. Maar Lucette dat was is zijn vrouw, want hij was getrouwd. Ja. Hij had ook een kat, die had hij meegenomen in een tas. B.B. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven of jij nou op zoek ging naar nog concrete dingen daar in Denemarken die je nog niet wist of was dit echt een reis in het voetspoor van hem ja en ik hoopte ja. natuurlijk wel uh, te ontdekken wat uh, wat zich daar heeft afgespeeld ja. en, en daar ben ik trouwens veel je hebt, dichterbij gekomen ja, en je hebt bijvoorbeeld een soort verdedigingsreden van hem nu in het Nederlands in je boek afgedrukt ja dat daarvoor misschien dat ken... was in het Deens al kende jij dat mannie kummer ja. Ja, ja, dat verwees ja, ja. dat, dat heeft vans... had, geen, dat had ik geen zin om eieren te koken maar daar had ik zin in dat vind ik uitstekend want dan heb je hem tenminste Ja, dat mm -hmm. is nu voor voor het eerst ja. de vrede nee, van die maar Reven. Nee. Maar dan nu het verweerschrift van Céline. Dus ja. nu weer ja. voor het eerst in het Nederlands. Ja. En dan zie je ook hoe die draait. Heet, heeft hij nou wel met die naties ja, uh, samengewerkt is, ja. in Parijs? En kennen die ja. nu wel, die ambassadeur? En uh, nou, ja. Ja. Uh, nou ja, dat is allemaal. Uh, de vvs heeft nooit wat gedaan, laten we eerlijk zijn. Nee. Na de oorlog. Nee, iedereen. Hij heeft de oorlog heeft hij willen. Dat is de enige smoes die hij had. Hè. Hij was antisemiet omdat hij. Uh, uh, wilde verhinderen dat de Joden ons de oorlog inbracht, dat zegt hij dan. Hmm. Ja. En verder na de oorlog was hij zogenaamd... want waar de Joden en de Germanen waren hetzelfde in zijn ogen. En dat je de Chinezen en jongens moet je luisteren, er is in Frankrijk een film gemaakt: Le Chinois Paris. Fantastisch. En dit is gemaakt op Celine. Daar lach je rot om. Dat hebben ze, ik heb uh, uh, Herman spraakt, spreekt er ook over. En dat hebben ze uit de Rolaans gehaald, omdat er een te grote kritiek was op de het verzet. Want je moet er vreselijk om lachen. <laughs> ja, uit, uit welk jaar is die film? Je doet nu net alsof je. Internet. Als je okay. Ginois, les Chinois Paris oproept, dan krijg je daar allerlei plaatjes over. Dames en heren. U luistert naar Brans met boeken, waar Wim Brans vandaag ontbreekt... maar ik hem graag waarneem. Mijn naam is Anton de Goede en ik praat met Nico Keuning en Mani Kummer. Net kwam er een vrouw langs, Lucette. Ja. De vrouw, de ja. echtgenote, die is trouwens nu 99, weet ik uit het boek van Nico. Wordt in juli 99. Wordt in juli 99. Hoog, ja. En die leeft dus nog, en het zijn weduwe. Heb jij ooit ontmoet, geloof ja. ik, niet Kummer? Ja, één keer, ja. ja. Weet je, het enige, dat enige wat mij opviel, dat er een prachtige Peugeot stond op de oprijlaan. Terwijl Celine moest niets van auto's hebben. Dus dat mens, gelukkig voor haar, hoor, die profiteerde <laughs> natuurlijk van het geld dat ze van die boeken kreeg. <laughs> nou, terwijl de, toen Celine was overleden, zijn dochter Colette... Ja. Afstand heeft ge ja, gedaan. gedaan van het geld dat toen ja, alleen al maar ja. schulden had. Hè? Ja. Colette is de tweede vrouw die nu genoemd wordt. En ik begin nu over Lucette en over Colette, omdat een vraag mij op de lippen brandt. Is Céline een mannenschrijver? Schrijft hij mannenboeken? Nou ja, dat hoor ik van wel. Maar ja, ik kan daar ik eerlijk gezegd, joh, dat vind ik zo'n vrouw. Ik, ik, ik weet het niet. Nou, hij schrijft in ieder geval. Ja. Nou, ja, maar maar joh, zou je dat... het je vrouw. Uh, wat, heb jij niet soms boeken <gul> dat je zegt. dat is iets voor mijn vrouw? Of nee, dat, uh, dat zou ik jou niet aanbevelen. Ja. Terwijl je dat zelf wel. Een... Nou, daar heb je een beetje gelijk in. Want ik heb. Deze vrouw. <coughs> een vrouw, vrouw een het... video van mij. Ariane, mijn vrouw, die heeft dus de voyage gegeven. Toen zei ik. Nou, ik geloof niet dat ze dat leuk vindt. Nee. Uh, dat. Uh, het is zo cynisch en zo ja. hard. Over een, over ik vind een het wel overigens opmerkelijk, nu ik het herlezen heb. En het is een boek van 1932, hè, ja. waar we het nu over ja. hebben reis naar het einde van de nacht. Dat het, uh, dat het uh, en daarom dacht ik, ja, dat moet, dat moet voor Hermans en misschien ook voor Reven. ook wel bevrijdend zijn geweest. Zij hebben dat ongetwijfeld in het Frans uh, gelezen. Dat er uh, zoveel uh, vrijmoedige uh, uitspraken in voorkomen over seks. Uh, het, gewoon het, het, het neuken, het, het, het, het, het, wat er allemaal ja, uh, in de wereld gebeurt. De masturbatie. In, nou ja, maar ook, het is achter wat ik dacht nog aan die aan die uh, Dominique. Uh uh, Stroos Kaan. Er staat ook een heel stuk mm -hmm. in over een hotelkamer. Wat is nu het leven in een hotelkamer? Hij heeft natuurlijk als arts artshygiënist voor de Volkenbond... de halve wereld over gereisd. En hij kwam ook in Amerika. En dan is natuurlijk ook met die uh, danseres uh, ja. uh, Elizabeth Craig. Uh, maar dan beschrijft hij die, die wereld. En dan is het eigenlijk is het de wereld, het soort Modern Times. Dat zijn, dat zijn echt geweldige pagina's in dat boek over Amerika. En dat is eigenlijk de wereld in het klein. Je hebt uh, de massa die zich beweegt door die steden. Ja. Je hebt uh, uh, de fabrieken. Maar je, bent nu je heel hebt de je bent... en, en dan komen we ja? weer bij die vrouwen ja? uit. Ja. Het is allemaal de vrouw. Het is allemaal uh, toch gedreven door de vrouw. En dat zit ook uh, uh, heel, heel sterk we in. We kunnen de misschien het. wel concluderen dat het een schrijver voor mannen is. Als ik in mijn omgeving... Ja, ik, ik, ik, ja, eigenlijk wel. Je hebt eigenlijk wel gelijk, ja. Je ja. maakt het verder niet uit. Nee, god nee, dat kan ook niks schelen, maar <laughs> je hebt gelijk. En dat is ja. misschien door het droevige wereldbeeld. Dat, dat, dat maar het grappige is. is met die Greg, uh, die hij leerde kennen dus, uh, in Amerika... en uh, in Frankrijk heeft hij een gelukkige tijd met haar gehad. En dan ineens breekt het. Mm. En dat heeft zij heel goed heeft dat beschreven in een interview... waarin ze eerlijk gezegd, volgens mij niet eerlijk is, hoor, maar dat doet er niks toe. En maar dat is wel beschreven. Toen werd hij ineens somber... Mm -hmm. Dat is heel grappig eigenlijk. Ja. Voordat het nu straks verder gaat over Céline. Met Nico Keuning en Mani Kummer. Ja. We zijn nu toegekomen aan een vast element in dit programma. En dat is de eerste herinnering van onze gasten. Die verzamelen we, net zoals Nico Scheepmaker die ooit verzamelde... En zo leggen we een interessant dossier aan. Een beetje op suggestie van uh, Douwe Draaisma, de geheugendeskundige. Ja. Die zei dat het zo jammer was dat die traditie bij Nico's scheepmaker ooit is gestopt. Daarom heren, zowel aan Mani als aan Nico de vraag uh, naar jullie eerste herinnering. En ik begin bij Mani. Ja. Na het muziekje, want het begint met deze tune. herinnering. Het is in Indochina, Saigon, 1929, dat ik met uh, uh, mijn uh, oppaster in een rickshaw de straat op ging. En toen kwamen we voor een, een, een uh, kazerne en daar waren allemaal soldaten. En naast mij was een ander rickshaw. Daar zat niemand in. En die soldaten die begonnen uh, stukken hout te gooien... naar die lege shrikshow. Dus die filom. Ik schrok mijn rot gewoon weg. En dat, mijn, mijn begeleider, dat was een anemiet... die begon vreselijk te schelden tegen die soldaten. En toen zijn we gauw naar huis geweest. En daar was alles nerveus. Want er bleek een, een dreiging te zijn in Saigon. Dat is wat ik me herinner als eerste. En je begeleider was een? Een Indonesiër, een, een, een Ja. Want jij zat daar met je ouders? Met mijn ouders zaten in Saigon, ja. En die werkten daar... Ja, wat deden die voor werk? Mijn vader die had een toko en die deed dus handel. En mijn moeder zat thuis met de kindertjes en, en een bouw. <laughs> Hoe oud was je toen? Ik was toen, ik denk, een jaar of vijf, denk ik, ja. Angstige herinnering? Ja, dat, was, dat weet ik. Daarom is het een herinnering geweest en dat niemand me kunnen vertellen. Het is iets van buiten gekomen. Nico Keuning, jouw eerste herinnering. Uh, 1955... Uh... Moet dat geweest zijn in de winter? Sneeuw. Ik logeerde bij een oom en tante in de Noordoostpolder uh, op een boerderij. En er was een valse haan uh, die mijn tante had aangevallen... waarna mijn uh, stoere oom Adriaan die haan eventjes uh, onder handen nam. En mijn herinnering is dat het beeld dat die haan uh, een korte tijd later aan de waslijn hing... Oh, dat is het beeld dat ik uh, als eerste herinnering nu uh, wat in mij opkomt. Geweldig. <laughs> Céline. De invloed van Céline op de Nederlandse literatuur, die is er. Als je nou nagaat dat uh, we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de twee grootste schrijvers van de laatste halve eeuw... Zouden dat Hermans en Reven geweest kunnen zijn in Nederland? Die waren alle, allebei tot op het bot geraakt door die Celine. Die hebben allebei gepubliceerd. Gerard Reven heeft in een documentaire van Erik Lieshout... Een prachtig film Céline bezongen. En Hermans heeft over hem gepubliceerd. Onder andere in Ik draag geen helm met Federbos. Jouw titel eigenlijk. Céline, een briljante boef. Ja, van jouw boeken. Dat ja. is het term ja, van ik Hermans. Heb uitgebreid ben ik heb ik uitgebreid kop die invloed gewinnen... Laten we luisteren naar een gedicht van Gerard Reven... waarin uh, Céline ook genoemd wordt. En dat is dan het uh, gedicht voor dokter Trimbos uit 1965, geloof ik, ongeveer. Die tijd. Gedicht voor dokter Trimbos. Goedkope wijn, masturbatie, bioscoop, schrijft Céline. De wijn is op en bioscopen zijn hier niet. Het bestaan wordt wel eenzijdig. Tot zover. Ook niet van humor gespeend, ja. natuurlijk. Gedicht voor uh, dokter Trimbos. Jij, Nico, hebt in dit boek wat je nu net geschreven hebt. zeg je ergens over Céline. dan geef je een citaat, dus op bladzijde 87. dan zeg je: dit is reven avant la lettre. Ja, dat komt, ik uh, meen, uit een brief aan, aan, aan, aan Hindus. Mm -hmm. Nou ja, je hoeft het niet gelijk op te zoeken... maar er is dus een ontzettende verwantschap tussen die twee. Of valt dat mee, maar Nou ja, tussen Reven en Céline. En Hermans. Dat heb ik tussen Hermans, dat we heel uitgezocht. En nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is buitengewoon interessant. Hermans, die las hem toen hij op de, het eindexamen HBS was. Hoe kan, dan moet je goed voorstellen... iemand die de Frans op school heeft gehad, HBSB... hoe kan die Céline lezen? Dat was mijn vraag... En dat vind ik intrigerend. Heeft hij? Want hoe kan hij, laat zeggen, de ritme of, of ook, laat zeggen, de Franse woorden? Uh, hoe, hoe kan hij dat snappen? En uh, goed, dat is dus voor mij altijd Maar. Hij heeft het gelezen, dat geloof ik best. Het is nooit en... eerder vertaald, hè? Nee, het wel vertaald. Ja, door Sandvoort, er is een ja, eerste Ja, precies, vertaald. ja. Maar hij, hij las het in het Frans, zegt hij. Ja, ja, En dan een tweede vraag is van mij. Men zegt altijd, zo'n invloed is geweest van Celine op uh, Hermans. Dat geloof ik niet. Allebei waren ze pessimistisch. Maar Herman geloofde nog ergens optimistisch aan de techniek. Die zou ons zou het brengen. En dat was bij Celine absoluut niet aanwezig. En daarbij komt nog dat je kunt niet zeggen dat die twee. Uh, dat, dat de, de stijl van Hermans. eigenlijk beïnvloed is door de stijl van Celine. Laat, laat ik het breder trekken dan. Ja. Zou het kunnen dat Hermans en Reven met hun zwartgalligheid. die natuurlijk ja. toch allebei ja. in hun oeuvre zat. Dat die grotendeels aan ontleend is Dan aan mag ik wat zeggen. Het was een tijd van zwartgalligheid in die tijd. Mm -hmm. In Frankrijk was het ontzettend pessimistisch dat je films, waar ook Hermans naartoe ging, en ook waar, waar weet ik weer Celine naartoe ging, dat was in die tijd gangbaar. Dus het is bij Hermans niet, volgens mij, zwartgalligheid van Celine gekomen. Maar hij ontmoette wel een zwartgalligheid die hem aansprak. Begrijp je? Mm. Daar ben ik zeker van. Ja, en bij Reeve is het natuurlijk ook heel, heel sterk, die ne dat negatieve beeld... Hè, waardoor ook de avonden werd afgewezen door ja, ja. mensen. Hè. Ja. Wat een negatief ja. boek. Hè. Zo ja. werd dat natuurlijk ja. tot de jaren 60, 20 ja. jaar lang werd dat ja. verweten, ja. dat het een negatief boek was. Ja. ja, reis naar het einde van de nacht. Een negatiever boek kun je je eigenlijk niet voorstellen. En toch is het een prachtig boek... Want uit het negatieve ontstaat toch ook een, door de stijl... Een, een, een schoonheid en een waarheid die zijn weer uh, ni, ni, ni, niet kent. Dus het nou ja, ik moest er ook aan denken, een dag of tien geleden schreef Bas Heijnen... in NRC Handelsblad, om het toch weer een beetje naar nu te trekken... Euh, een column waarin hij zei... de taal van de huidige politieke revolte... en dan zijn we weer terug, Nico, bij waar jij het over deze tijdgeest hebt... de taal van de huidige politieke revolte is doordrenkt van reviaanse ironie... Ironie die ook bij Celine voorkomt. Ja. Uh, ik citeer Bas Heijnen. Als er ooit een geschiedenis van nieuw rechtspopulisme wordt geschreven... dan mag daarin de grootste invloed niet ontbreken. Dubbele punt, Gerard Reven. De taal van de huidige politieke revolte is doordrenkt van reviaanse ironie. Het half ironische, half serieuze sarre van die brave progressieve weldenkenden... met hun humorloze bedeelzucht en morele zelfgenoegzaamheid... Citaat ze moesten een brandende poppenwagen je kutwerk binnenrijden. Einde citaat luidt de favoriete zin van veel revianen. Daar zit het allemaal in, die hyperbolische agressie die echte woede uitdrukt, maar tegelijk ook komische onmacht. Die ironie van Reven, altijd maar half ironisch, heeft zich nu in het publieke domein genesteld. Theo van Gogh die de goddelijke kale Pim Fortuyn mocht influisteren, was een groot Reven-fan. Martin Bosma, van PVV, vindt Reven de grootste schrijver. Het beste van geen stijl druipt van Reviaanse ironie. Reven mag tegenwoordig niet veel gelezen worden, dat zal misschien zo zijn. Zijn geest is overal. Wat vinden jullie van zo'n analyse? Dat is eigenlijk waanzinnig. Nou, ik vind het flauwekul, eerlijk nou, gezegd. Ik, ik wou niet zeggen, maar dat vind ik echt volkomen idioot. Nou, Daar komt nog me niet met Bosma aan, maar goed. Ja, maar niemand zou dat ook meer kunnen, bovendien, zoals nee. Reven dat heeft gedaan. Maar die, nee, we precies. zijn de ironie juist voorbij, heb ik de indruk... Het kan ja, niet meer. Je kunt niet meer nee. op die manier zoals Reven het deed... Ja, of je moet zo'n geniale g zijn als Reven... dat het weer zo oorspronkelijk uh, nieuw en geniaal geschreven is. Waarschijnlijk dan... schreef dit naar aanleiding van die vlag die laatst... die NSB-vlag die in de Tweede Kamer... Ja, maar is die hier... hier dan van? Ja... Het is de niet nou ja, dat is precies wat Reven natuurlijk uh, uh, in de schoenen ges geschoven werd. Dat als die riep in een gedicht Op naar de Blanke Macht... dat er ook mensen waren, Harry Moelis bijvoorbeeld... die zei van ja, maar dat is... Uh, dat is het ironische van de ironie is dat die man het toch maar zegt... en dat het misschien zo is. Ja, maar ik vind het helemaal... Neem bijvoorbeeld de, de, de meeuw hè, van, van de PVV. Hè. Dat was godverdomme ook aanwezig bij de jeugdstorm. De meeuw was, de, was, was, was, was, het, was het beeld van de jeugdstorm in, in 1945. Ik heb het meegemaakt, want ik heb het bij. En wat zie ik nou bij PVV? Beeldjes, beeld is de meeuw. Dat is, dat is, nou ja, wel, dat is toch geen <laughs> ironie of zo? Hmm. Nee maar de tijd van het, uh, dat de, dat, dat, dat de Surinamers hè, met een Chuca uh, stoomboot ja. naar het tachi taki oerwoud ja. terug moeten. Ja, dat, dat als iemand dat als schrijver noemen, uh, noemen no, Joost no, no, no, Zwageman, Sieblink om twee totaal verschillende schrijvers te noemen, als die zouden zeggen dat er al die uh, immigranten nu uh, die op Lampedusa uh, aankomen... in een, uh, een lekbootje uh, teruggestuurd moeten worden. Nou, dan heb je denk ik nu de poppen aan het dansen. Dat is misschien ook uh, helemaal geen ironische uitspraak, als je nee. het zo zou zeggen. Maar zelfs als het ironisch zou zijn, dat kan gewoon niet nee. meer. Het is gewoon te serieus geworden. Ik geloof dat ik helemaal met... Uh, Hmm. Dus dat, dat is het gevaarlijke van deze tijd. Kijk, en je, ja, je ziet wel, precies. Uh, je, je, je kunt ook prachtige uh, stukken voorlezen. En dat moeten mensen vooral ook lezen van, van Céline. Maar als je, als je uh, Wilders nu hebt over. Uh, nou ja, fascistoïde ideologie, de straten uh, uh, schoonvegen, het land uit. Nou ja, dat, dat, dat is ook wat, wat, wat, uh, wat, wat Céline in Le Col des cadavres. racisme boven alles, desinfectie, zuivering, één ras in Europa... weg ermee, parasieten, oprotten. Nou, dus dat gaat zomaar door. Hè. Dan moet je je even voorstellen wat, wat er toen is beweerd. En dan zie je dus dat als het, als het, als het doorslaat dan komt het, komen die krachttermen toch heel dicht bij elkaar. Dat een geweldige ja. schrijver als Céline, dat als het plat wordt... dan is hij net zo plat als Wilders. En Wilders heb ik nog nooit ja, op, op iets, iets kunstzinnigs, literairs ja. kunnen betrappen. En dat is natuurlijk het hellend vlak. Dat er door een persoonlijke haat van ja. Céline... Ja. Is en het is gewoon zo... kunen. Is dat... Er is een, een, een essay van Menno Braak over het fascisme als leer. Mm. Als je, ik, ik las het laatst door. Als je daar steeds het fascisme uh, uh, ver, uh, hoe het vervangt door Wilders... gaat het helemaal op. Helemaal op. Ik, ik, ik, ga, ik ga het schrijven. Ik ga het, op, ik ga het echt uh, bedrukken. Mm. Goed onderwerp. Dat, je, je, je, je bedoelt, ik ga er een stuk over schrijven. Ja, ja, ja, ja. over het fascisme-leer. Onlangs ging het hier in deze uitzending met René Goede... Ja. Gude, G-U-D-E, ja. filosoof over Peter Sloterdijk en over cynisme. Ja, ja. En René Gude die had een theorie en die zei... het cynisme heeft eigenlijk lang genoeg geduurd. Sinds de jaren tachtig was cynisme niet nodig. Hij probeerde een beetje dat in de, in, de, in de schoenen van Peter Sloterdijk... de filosoof te schuiven. En hij zei, hij had in de jaren zestig en zeventig... was het nodig om een soort opruiming te houden tegen het burgerlijke. Ja. Uh, er moest heel veel doorbroken worden... En je kan dat gereflecteerd zien in onze schrijvers. Lees Reven, lees Hermans. Die daarmee braken. En die zei, eigenlijk heeft Peter Sloterdijk nu een soort uh, uh, idee ontwikkeld. Dat dat cynisme, dat dat nu eigenlijk niet meer nodig is. Het laatste boek van... De ideologieën ja. die zijn verdwenen. En er is nu uh, tijd voor een echt intellectuele houding. Die voorbij rancune, voorbij woede, voorbij treurigheid, voorbij pessimisme is. Delen jullie die mening? Ja, ik leg het maar op jullie, uh, op jullie bordje. Nee, ik moet zeggen Heel mooi, maar het gaat diep. Het ja, nee, ja. heeft met zijn lief... Ik, ik, ik, ik, maar ik... Ja, pessimisme bedoel je. Uh, ja, pessimisme of, of cynisme. Nou ja, ook het schoppen. En het, het, het, het, ja. het, het dingen doorbreken. Er is een fragment van Willem-Frederik Hermans. Nogmaals. Ja. Bij Adriaan van Dis. Ja. Ik, herinner me dat het werd... ja. ik herinner me dat het werd uitgezonden. Ja. Waarin die heel bij de hand zit te doen. En van Dis uitscheldt bijna. Ja. Van ik ben hier aan het woord ja. en nu houdt u mond. Uw mond, ja. Toen ik dat zag, dat zal in de jaren tachtig geweest ja, zijn. Vond ik, vond ik dat prachtig. Ja. Als je het nu ziet in een herhaling, dan. Ten eerste lig je er niet meer van wakker. Want iedereen op de televisie scheldt elkaar uit. Ja. En het is bijna bonton geworden. Ja. En je snakt naar een ernstig gesprek met iemand die een beetje normaal en beleefd is. Nou, doet. ik vind juist ook wel weer heel beleefd geworden. Want die, die, die jonge Castricum van, van, van die, de nieuwe televisie. Dat is eigenlijk wel een oude man nu. <laughs> wie wie, wie? Pound, Pound of zo. Maar wie heb je? dat is een, een jonge wilde hond hè, die dan. Uh, nou, wat vroeger de V.P.R.O. ook ook wel deed en die gaat dan een beetje zieken oh, ja. op het Binnenhof. Ja. En vragen stellen die niemand stelt. Ja. En dat is wel grappig, want je ziet mensen die altijd uh, ja, ja, uh, ja, enorm uh, ja, ja. Dat wel bespraken uh, en van of zo. Van, van, ja, ja. van links of ja <laughs> ja. Oh, ja. Maar dan zie je dus dat, dat ineens dat decorum valt, valt weg en dat van mensen pound pound en, en, en, en, en mensen niet meer weten wat ze moeten zeggen. En, en dat, is, dat is op zich wel grappig en dat en dat zieken dat, dat is toch ook weer iets, iets iets nieuws. Maar er wordt niet werkelijk iets uh, aan, aan, aan de kaak gesteld, vind ik, vanuit een maatschappelijke visie. Dat is gewoon zieken. Dat is gewoon is er altijd geweest. Dat is ook wel leuk. Ja, het en, is toch altijd het, zo geweest. Het is er misschien van, van ja. een bepaalde kritische houding. Ja. Maar je denkt niet, waar moeten nu de onderlijn is meer kunst... of uh, we moeten opletten voor het racisme... of uh, is het misschien wel gewoon cynisme... Mm -hmm. maar dat daadwerkelijk pessimisme... Wat, wat Herman, Céline en, en, en Reve hadden, dat mis je misschien nu wel. Ja. Want, want wat, wat gebeurt er eigenlijk vanuit de literatuur? Ja, nee, niet veel. Politiek gezien. Nee, nee maar nee. misschien is het ook maar goed ook, denk ik wel eens. Nou ja, als het, als het Kijk, kan, als je de goede je, kant je, op... Misschien. Ja, maar als je Céline ziet, dan denk je van... Reve heeft het ook wel eens gezegd. Uh, politiek en literatuur heeft net zo weinig met elkaar te maken... als literatuur en sport. Nou ja. ja, je zou, je zou misschien ja, interessant is dat nou zijn... Dat je, dat is dat nou zo... Is dat nou zo dat literatuur en politiek niks met elkaar te maken hebben? Kom nou, kom nou zeg een aantal boeken waar toch politiek geïnspireerd is. Je zei het toen de Legio zijn te lezen. Nou, daar komt er niks van. Nog ik echt niks, want dat zou ik wel, uh, wel eens bewezen zien worden. Nou ja, dat, zoiets kan je natuurlijk niet bewezen. Nou ja, nu wel. je kunt natuurlijk... een roman van Céline. Mm -hmm. Nou, dan kun je niet zeggen dat er geen politieke, geen politieke sfeer in zit. He, de, de, de reis op het eind van de nacht is toch één aanval... Op de, op de politieke sfeer van Frankrijk van toen. Dat is ook weer zo. Laat hem wel zijn. Je kunt toch niet ontkennen dat daar... Dat is niet een gratuite roman die geschreven is... om eens de een mooie geit van, van liefde te beurden. Te, te, te bezingen. Nee, maar dat blijft dus dan toch ingewikkeld bij Celine, omdat hij van die rabiate onzinteksten heeft geschreven waar je eigenlijk... Eh, nou ja, daar heb je gelijk in. Dat heb je voorkomen gelijk in. Daar blijft de grote, zou ik zeggen, de kloof van hem... Hè, de, de, de hoe heet ik weer, die, die pamfletten van hem en zijn romans. Maar neem van mij aan dat die pamfletten, vooral de eerste... helemaal geschreven zijn in de stijl van zijn romans. Hm? Helemaal in de stijl van zijn romans. He, het tweede pamflet is slecht. En de derde is ook precies als een romant. Er is een heel bijzonder mailtje binnengekomen, volgens mij... Uh, van Florence Albers En zij mailt het volgende. Luister naar het programma over Céline. Vindt hem geen vrouwenschrijver. Kende zijn vrouw Lucette Almansoor, Heb in de jaren tachtig dansles bij haar gehad... in het Ik huis geluk. in Meudon. Ontmoette toen ook de papegaai van Céline. Was een buitengewone ervaring. Kennen de sprekers Stéphane Varegge. Die werken van Celine op muziek heeft gezet. Vriendelijke Groeten van Florence Albers. Ja, dat heb ik van waar die, die, die muziek van uh, die heb ik, ja, okay. thuis. Ja, we kunnen het nu niet draaien. Nee, nee, ik heb het thuis gelaten. <laughs> ja. Dank aan mevrouw Albers. Ja, ze leeft dus nog steeds negen. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik ontzettend aardig. Ja. Uh, we beschouwen het als een compliment aan dit gesprek ja, en aan jullie ja. als gasten. En, ja. uh, en, en, en, en, en geweldig om zo te filosoferen over de, over de literatuur. Um, Nico, jij bent in Denemarken geweest. We hebben nog niet precies gezegd hoe dat nou is afgelopen met zijn uh, ballingschap daar. Uiteindelijk heeft hij dus dankzij een goede advocaat ervoor gezorgd dat Frankrijk die uitlevering op een gegeven moment maar heeft laten zitten, is het niet zo? Ja, nu, Fransen zijn daar toch met de Franse slag uh, ingedoken. En uh, nooit goede argumenten ja, aangedragen. Geen argument. Steeds helemaal geen Allee, argumenten. Het was artikel 8, 75 verraad, maar heeft geen verraad. Je kunt zeggen wat je wil, alles hoor. Maar hij heeft geen verraad geplicht. Ja, dat, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè, terwijl ja. er ook vreselijke dingen gebeurden met executies. En, ja. en ook later dat die hele fichierclub is, uh, uh, is opgepakt. Maar dat, dat ze hebben het laten liggen eigenlijk in hun, uh, in hun onderbouwing. En uh, uiteindelijk is hij dan, omdat die bijzondere rechtbank... was vanaf ja. 1 februari 1951... Die was gewoon voorbij. Ja. En toen is het uh, naar de burgerlijke uh, rechtbank uh, gegaan. En toen heeft die man, om het maar even heel kort uh, te, te vertellen... die Mikkelsen, en ook nog een Franse advocaat, die heeft gezegd... we gaan nu zeggen dat meneer de Touche, de touche en er uh, hebben helemaal geen rugbereidheid aangegeven. En toen is hij uiteindelijk vrijgesproken... omdat hij zijn gevangenisstraf al had gehad, 50.000 50 uh, francs ja. of zo... Ja. boete, en... en en, en, en, nog gesproken toen. En, en toen en, en niemand wist, en dat vind ik eigenlijk het ongeloofwaardige... Dat ze hier was... Ja, uh, want ik dacht daarop, dat het Céline was. de communistische het, het, kant vol van... Godverdomme, die klootzak is... Ont, ja. Ontluisterende ontknoping. <laughs> ja, ja. Uiteindelijk, uiteindelijk is Céline weer teruggekeerd naar Frankrijk. Buitenwijk, he, dat Meudon is een buitenwijk ja, van Parijs. Ja, vreselijk, ja. Ben je geweest? Nee, ik ben daar nooit geweest. Dat wordt de volgende stap in jouw Céline... Ja, het huis is dat op de monumentenlijst. Exegrezen. Blijft staan. Ja, een vreselijk huis is uh, deze uitzending die heeft ertoe geleid, Mani, dat jij een voornemen hebt... om een artikel te gaan schrijven. Nou, ik zeg, we hadden het net over... Over Ter Braak en over Ja, over rancune. Ter Braak, ja, precies. Een artikel, ja. Over en jij braak. bedacht iets. Ja, ik las dus uh, uh, fascisme Rancune leer. En toen dacht ik, God, als je dat invult, steeds uh, wilders... daar waar fascisme staat, dan is de hele tekst nog heel, heel, heel actueel. Ik wil maar zeggen, zo komen we op nieuwe ideeën. En zo maakt Céline nog steeds ideeën ja. in ons los. Ja. En uh, ja, toch? Ja. Uh, dat is mooi. Um, ik vroeg een keer aan de psychiater P.C. Kuiper, van wat is toch het mooie van Celine Wat is dat nou? Die ontzettende povere kon, die ja. klootzak, die slechte man. Maar ook een beetje slachtoffer, hè? Dat wat en hij ook, ook wel speelde. Man. Maar het antwoord was toen eigenlijk is Celine zo mooi, omdat in elke zin de heimwee naar het goede klinkt. De wat? Het heimwee naar... Naar het goede. Ja. Hij schrijft wel natuurlijk. Jij ja, gaat dan weer gelijk denken van, klopt het eigenlijk wel? Ja. Ja, ja, ja, zo ben ik, Ja. dat denk ik ook, ja. Zo lust ik er nog wel een paar. Ja, ik ga danken uh, Nico Keuning voor jou de laatste reis. De Deense jaren van Céline in Ballingschap, 1945-1951. En Manuel prima boek, hoor. geweldig ja. dat je was. Céline, een briljante boef. Nou mag Nico zeggen dat het een goed boek is. Ja, jongens, ja. dat kan ja. me schelen. Eindelijk heb ik het prima boek, hoor. Straks, hierna, na het nieuws van 8 uur... is de beurt aan twee dingen en daar is Jan Pronk te gast. De PvdA-politicus was minister van Ontwikkelingssamenwerking... tijdens de val van Srebrenica. En dat betekent heel veel voor hem nu Mladic is gepakt. En het gaat daar ook over Sudan waar het geweld weer oplaait deze week. Jan Pronk was als bijzondere VN-gezant voor Sudan daar betrokken bij dat land. Margreet Rijntjes. Gaat zometeen met hem over deze twee kwesties praten. En dan ga ik ook nog zeggen, Wim Brands was niet hier vandaag... maar is wel zondag op de televisie, onder andere met mensen van Keulen. Kijk in de gids, want het begint iets eerder dan gebruikelijk. Dank. Giftige gassen in containers. Ik denk dat het met fosforwaterstof wereldwijd de meeste doden vallen. Het is 100% zeker gevaarlijk materiaal. Een gevaar voor werknemers, maar ook voor consumenten. Het is een economische afweging, hè?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 Luisterboeken en hoorcolleges? Gewoon downloaden bij LuisterRijk. LuisterRijk.nl In de Karo Detective Nacht kunt u weer genieten van vier nieuwe detectives... die door de kijkers zijn uitgekozen. Spannende verhalen over goed en kwaad. Kijk morgenavond vanaf kwart over elf naar de Karo Detective Nacht op Nederland 2.